Ze belt me op over een tampa staat op loslingerende sok. Je jas hoort op de kapstok. Het spijt me als ik thuis kom, ruim ik alles op, maar ik ben even op een slok. Dus ik vraag. Met die wassen, maar ben opaard met mijn squat. Ik ben raakesten in de staat op papier, net de woordenboek. Ben vandaag niet voor de losling aan de onderbulk Ging mij even op bezoek, gaf een zoek, Ga van box net jook. I'm coming in hard, als dus ik kom ik je soep. Wave net een snoek, special waterval. Voor ik naar mijn nest ga, ik op de kater al. Hey. Ze belt me op over een tampa staat op. in de sok, je jas hoort op de kapstok. Het spijt me als ik thuis kom ruim ik alles op. Maar ik ben even op een slok, dus. Don't